Previously, in het gruwelijke geheim van Gotterdam... Burgemeester Ekelhaft, iets zegt me dat ik daar mijn onderzoek zal kunnen afronden. Allee toe, mijn speciale agent. Ik wil u zo graag iets laten zien. Désolé. Dag, je vrouw. Het kasteel van graaf Ekelhaft, burgemeester van Gotterdam. Maurice, instappen, nu! Jongen van de Wistine. Niet uit de peet, in de auto, word. Je zit ook in Godgebied, precies. Het enige dat ik weet is dat ik geen seconde langer in de toren blijf. Goodbye, Rotterdam, los het zelf maar op! Soms wou ik dat ik een eekhoorn was. Vrij van zorgen, met een donzige staart. Rippelend over de takken... ...springend van boom naar boom. Klaas Bavel, daarentegen... ...bevindt zich nog steeds in het bos... ...samen met zijn kompaan Rudy... ...en een totaal gebrek... ...aan richtingsgevoel. Hier lopen we dan... ...verdwaald in het overwoud. Freeze, motherfucker! Robin, hoe... Ik bedoel, Janssons! Captain Robin Janssons! Alpha Papa Tango. Target identified as non-hostile. Repeat, non-hostile. Receive, Oleander. Eh, uh, Robin, we staan gewoon achter u, hè? Uitstekend. Rangen gesloten, houden, mannen. Jullie gaan ons toch weer niet gevangen nemen, hè? Het 13e De Battalion neemt geen gevangenen, burger. De missie voor alles. Superfly! Superfly! Oh, doorluchtige dievenkoning. <coughs> Iber. Oei, sorry. Ik ben het nog niet helemaal gewend. Varoversbenden naar soldaten. Het is toch even aanpassen Roger dead, Ewan Kom, maak dat ge weg, zei het burgergespuis Wij zijn er bezig met een belangrijk offensief En de Mekong Delta is geen plek voor weerloze hippies zoals jullie Alleen man, make peace and not war hè? Godverdamme se bedaar, Cap, we gaan al onze ammunition nodig hebben voor Charlie Het is goed, we zijn al weg Het begint toch al donker te worden o 1200 hours AM Terwijl Klaas en Rudy hun tentje opzetten voor de nacht Allee Rudy, pikt al dat dekenis niet Verzinkt het 13e bataljon En dan voornamelijk hun commanding officer Steeds dieper in hun zelfgecreëerde waanzin. Ik moet ze kapot maken. Varken na varken Koe achter koe Dorp na dorp. Een slak die op een scheermeske grijpt, Dat ben ik. Ik moet ze kapot maken. Het zijn geen mensen meer. Het zijn geen mensen meer. Het zijn geen mensen meer. Het zijn geen mensen meer. Het zijn geen mensen meer. Het zijn geen mensen meer. Oh, oh. Oh. oh, dat is echt. Is just de kleine Johnny, onver gemitraëerd. Het is hoor, boys. De speeltijd is voorbij. What the fuck Robin? Ik dacht dat we alleen paintballgeweren gingen meebrengen. Dat is de fucking m 16 jongen. Ik vond het toch plezanter. Toen we struikroverken aan het spelen waren ze Robin. Of Cowboys en Indianen gelijk vorig jaar. Robin, ga zot een aap. Beseft je wel wat je gedaan hebt? Ga zijn je hebt gezien wat ik gezien heb, maar je mocht me geen moordenaar. Je mocht me doden dan moorden, maar je mocht me niet veroordelen. Daar recht hebt je niet. Robin? Nee Robin. Robin, leg dat geweer neer. We kunnen erover praten. Robin, leg dat geweer neer. Robin. Robin, ik zie The horror, the, the horror, the horror. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Of Of everything that stands the end, no safety or